Van 1 uur. Boutenwalgemoed met het nws journaal De Nationale Coördinator Terrorismebestrijding onderzoekt of er opnieuw Nederlandse jihadstrijders zijn gedood. door Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië. Een Twitteraar schrijft vanochtend dat er in zijn huis in Syrië. drie Nederlandse, vier Britse en vier Syrische broeders zijn omgekomen. In het bericht staat geen woonplaats. Een andere jihadstrijder zegt op Twitter dat het om dezelfde drie Nederlanders gaat. van wie deze week al werd gemeld dat ze in Aleppo zijn gedood. De leider van de Spaanse regio Catalonië heeft met een decreet officieel toestemming gegeven voor een referendum over onafhankelijkheid van Spanje. De Catalanen kunnen zich op 9 november uitspreken. In het Catalaanse regeringspaleis in Barcelona is een ceremonie gehouden om het moment kracht bij te zetten. De Spaanse regering erkent het referendum niet omdat het in strijd zou zijn met de grondwet. Morgen houdt de Spaanse ministerraad een extra vergadering over een reactie op het Catalaanse referendum. De uitspraak in de rechtszaak tegen de voormalige Egyptische dictator Mubarak is uitgesteld tot 29 november. De uitspraak stond voor vandaag gepland, maar de rechtbank in Egypte heeft meer tijd nodig om de 160.000 pagina's bewijsmateriaal te lezen. Mubarak staat terecht voor het doodschieten van honderden demonstranten tijdens de volksopstand in 2011. Er is 1 miljoen euro beschikbaar gekomen om van het Oranje Hotel in Scheveningen een museum te maken. Het geld komt van het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, maakte staatssecretaris Van Rijn vanochtend bekend bij de jaarlijkse herdenking in het Oranje Hotel. De gevangenis waar in de Tweede Wereldoorlog honderden verzetsstrijders vastzaten. Velen Vele van hen zijn gefusilleerd. De donatie van een miljoen brengt het plan voor een herinneringscentrum in het Oranje Hotel een stuk dichterbij. Het weer, veel zon vandaag, bij een graad of twintig en weinig wind. Morgen begint opnieuw met wat mist. Daarna is het weer zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Ook maandag verandert te weinig. Dit was Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... staat tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is veel vertraging op de A15, Gorkum, richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht staat acht kilometer file... Dat zijn mensen die omrijden vanwege de werkzaamheden op de A27. En daar staat een auto met pech. De linker rijstrook is dicht. De A27 van Utrecht naar Breda verknopt het Gorkum 2 kilometer door werkzaamheden. Bij Den Haag op de N14 richting Leidsendam tussen Den haag Mariehoeve en Leidsendam 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Deel van mijn vrijheid die raak ik niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus bros door zo'n gezicht. Ging aantrekken en dadelijk zo'n kromme teut Bootsplan was vies toen Ligt je zaar, welk gevaar Riep altijd op, ik word zo naar Oeh, ja, zo reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn S'avonds in de maanenschijn, schijn, schijn Met een lekker potje bier, bier, bier Aan de spier, spier. zwier, zwier, zwier, zwier. Op bier, vier, bier, bier, zo reis je mij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 Vier, vier, alle zwier, zwier, zwier Op rivier, vier, vier Zo reis je net, een dieper met de schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juit, juit Het is zo defter, het is zo fijn, fijn, fijn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 Ik hou van uniform en ik ben dol op jouw pensioen. pensioen. Dat was Jenny Rode samen met Wim Poppy met dagagentje. En daarvoor vader en dochter Willy en Willeke Alberti met een reisje langs de Rijn.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 De muziek uit Nederland, Mario Zandvoort.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 Of je je zomer of chic kleed, iedereen wil de rij. Voordat het trek in plaats vind je ook man niet in de buurt. Want als ze vraag op gaat... kijken.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 Iedere vinger een diamantenring, ring, Een bontjas op je schouders en parels aan je oor Maar als ze weer een niet is, een niet is, een niet is Maar als ze weer een niet is, dan gaat het feest niet door Of je er steeds maar weer naast zit en flink op de staat zit Iedere man daarin zit, die speelt toch altijd weer mee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 Zonnetje gaat van ons scheiden Slapen wij straks ongestoord De liefde de tijd van de leer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 Trandyvoet bij het licht der maan, zal je mij niet laten staan? Het komt mij voor dat jij wat wispelduren bent. Ja, ja, jij bent dol op avontuurtjes en een afspraak maak je gewoon. Het zijn alleen maar molle kuurtjes, je neemt het met de liefde niet zo nauw. Trandyvoet bij het licht der maan, oor mijn hart onstuimig slaan, ben er voor.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 Denk er aan, rendezvous bij het licht maan. Ik zag haar lopen en was weg van haar. Ze bleek alleen en zonder eigenaar. Ik dacht dat dit voor mij de ware kan. Ze is bijzonder lief, ze lijkt op jou. Had. Wij hadden vonden onze is een schat. Zo gelijk de verre dat ik dat al jaren ken. Toch ben ik blij dat ik haar broer niet ben.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 Het publiek dat is wild, mijn gaasje niet mild, voor mijn draa, la la, en dat doe ik voor jou. Vivre pour toi, c'est comme te flamme. vivre pour toi, afla mon coeur, ça c'est le meilleur pour moi, vivre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 Zien cola, pepermunt, karamel, karamel, maar ik zeg er wel bij. Vervolen. Gingen hand in hand de hus, samen al gauw naar de burgerlijke stad. En op de vraag beloopt, u haar eeuwige trouw, heb ik gezegd: natuurlijk want ze smaakt naar kersen, kersen sinaasappel, cola, pepermint, caramel, ananas, ananas, maar ik zeg er wel.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 in En maar in gone for it.